Acht uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De oppositiepartijen zijn niet tevreden over het regeerakkoord van VVD en PvdA. Dat is vanmiddag gepresenteerd en daaruit blijkt dat het kabinet Rutte 2... 16 miljard euro wil bezuinigen en hervormen. Volgens PVV-leider Wilders zijn de plannen slecht voor de economie. SP-leider Roemer is blij met de inkomensafhankelijke zorgpremie... en het kinderpardon, maar hij is er niet mee eens... dat de marktwerking in de zorg blijft bestaan. CDA-fractievoorzitter van Haarsma-Buma zegt dat gezinnen met kinderen de klos zijn... omdat de kinderbijslag naar beneden gaat. In het akkoord is onder meer afgesproken dat de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt... en provincies worden samengevoegd. De minimumleeftijd voor alcohol gaat naar 18... en er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. De Amsterdamse PVDA-wethouder Ascher vertrekt uit Amsterdam... om vicepremier en minister van Sociale Zaken te worden... Hij wil naar eigen zeggen de nieuwe vloer leggen onder de verzorgingsstaat. Hij is voor de zomer al gevraagd om minister te worden... als de PvdA in de regering zou komen. Ascher ontkende lang dat hij zou vertrekken naar Den Haag... maar omdat er werk is te doen voor Nederland... heeft hij na lang nadenken toch ingestemd. In zijn woonplaats Amsterdam is schrijver Bernlef overleden. Hij werd geboren als Hendrik-Jan Marsman... en schreef romans, verhalenbundels, essays en dichtbundels...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 Ennie van der Most, goedenavond. Goedenavond. Herkent ja, u dit geluid? Ja, Kinderpark. Herkent <laughs> ja, u ook wel Kinderpark? Nee, dat zou ik zo nu weten. Het is uw eigen Kinderpark? Oh, Speelstad Oranje of Kalkaar? Nee, Speelstad Oranje. Oh, ja. Hier gaat het u een beetje om, hè? Om dit geluid te, te horen, toch? Ja, als het maar gezellig is en de mensen tevreden, dan ben ik ook weer tevreden. Ja, maar wat, wat heeft u met pretpark? Want u heeft er heel wat in Nederland nou, en ook, ook in Duitsland. Ik ook andere bedrijven. Ja, maar, maar heb, ook pretparken. Ja, wat ja, heb ik er meer? Een concept. Zo moet u zien, ik heb hotels met uh, pretparken erbij. Of slaapgelegenheid, Pieperdorp. Ja. En, en waarom wilt u mensen zo graag gelukkig zien? Of nou, vrolijk zien? Ja, nou, dat vind ik leuk. Iets vermaak, iets anders dan een ander... Bijzondere concepten. Neem kalk aan met een al-in-concept. Dat je eten, drinken en verdier kunt maken. Gemakkelijk, simpel. Ja, U kwam net binnen en u zei, nou, ik ben er vandaag weer bij heel wat geweest. Want u reist dan zo'n beetje door heel in Nederland om, om al uw bedrijven te bezoeken? Ja, nu ook het Westen erbij. Ja, want u gaat in Rotterdam? In Rotterdam, de verbranden, de AVR. Ja. ja, daar moet er ook heen komen. Ja, ja en enorme dat doet u... uitdaging. Dat doet u nog allemaal gewoon uh, met uh, uh, de auto, want ik begrijp dat u af en toe ook een helikopter vliegt. Ja, met mooi weer als kan ga ik vliegen, maar met slecht weer ja, dan ben je verplicht met de auto en nu in het donker uh, kun je niet meer vliegen. Nee, dus vandaag was het de auto. Vandaag was het de auto. Goed, nou, ik ga u nog even wat beter voorstellen aan mensen die u misschien niet kennen. Henny van der Most is vandaag dus te gast in twee dingen. Het is een ondernemer puur zang. Vooral bekend dus door eh, bijvoorbeeld Speelstad Oranje. U hoorde het al. Woenderland Kalkar. En onlangs kwam hij dus in het nieuws... dat hij in Rotterdam inderdaad iets heel moois gaat maken. Speelstad Rotterdam. Maar naast ondernemen, dat weten mensen misschien niet... bent u ook een beetje bezig met de politiek tegenwoordig. Want u bent raadslid voor de VVD in Lochem. En ja. wij willen graag met u vandaag praten in twee dingen... over hoe Henny van der Mos nou aankijkt... Tegen de politiek en tegen de plannen van dit nieuwe kabinet. En voordat we daarover verder praten, luisteren we heel eventjes naar de hoofdrolspelers. Voor u ligt een regeerakkoord. Dit kabinet wil de schatkist op orde brengen. Wij willen eerlijk delen en we willen werken aan duurzame groei. Dat zijn de drie pijlers onder het akkoord wat hiervoor ligt. Een regeerakkoord dat, zo beseffen wij ons, grote impact zal hebben voor iedereen in Nederland. Ja, ze zijn eruit. Ja, Heel erg snel. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, dat vind ik echt top. Ik vind het echt super. Ik denk ook dat het een super kabinet wordt. Ja, waarom denkt u dat? Nou, het is geven en nemen. En dat hebben ze met een tweeën echt gedaan. Ik bedoel, ze moesten allebei inleven. Ze hebben alle twee genomen. Ja, en ze hoorden het ook. En snel oplossen. En nu aan het werk. Ja, hoe verklaart u dat het zo snel ging dit keer? Ik denk dat ze alle twee flink wat stemmen gehad hebben... en dat ze aan elkaar uh, veroordeeld zijn. En ja, het past ook, geloof ik, bij elkaar. Het past. Ja... Ja, en waarom het past het Ja, ik weet het niet. Eerst, in het begin had ik het echt niet verwacht van Samson. Maar hij is de laatste tijd zo ontwikkeld. Toen hij in één keer op televisie kwam met die stropdas. Ja, het was een heel andere man. <laughs> die stropdas, dat doet het hem dan toch? Nou, dat heeft het wel gedaan, denk ik. Toen werd hij een beetje een, een, een echte politicus voor ja, u? Ja, en ik vind dat hij echt waar. Super uh, met elkaar. Hartstikke goed. Ja, maar toch is het ook vreemd, hè? Want als je kijkt naar de enorme tegenstellingen tussen die twee partijen. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen geweest... die hebben strategisch gestemd. Ja. We stemmen Partij van de ja, Arbeid maar, en niet SP. Kijk, of we stemmen partij... de VVD en niet ja, de maar, PVV. Maar zeg, want u... Elke, elke ja? partij, ook de SP... Elke partij heeft goede dingen. Elke partij heeft goede dingen. Elke partij. Maar ja, je kunt niet alles. Maar de, wat dat betreft moest je een twee-partijenstelsel hebben... zeg ik wel eens. Dan is het links of rechts. Maar... Ja, ik denk dat dit, ik vind dit top. Echt waar. Ik vind dat ze het heel goed gedaan hebben. Snel. En ik hoop dat ze er wat van maken. Ja, u zegt het wordt een topkabinet. Denkt u ook dat ze de rit gaan uitzitten? Ik, ik heb er alle vertrouwen in. Er moeten nog een paar dingen bijgeschaafd worden. Ik vind dat er iets meer voor de echte ondernemer op moeten komen. Maar ook voor de werkende man. Voor allebei? Maar voor allebei. Voor de werkende man, hè, praat ik over. En de vrouw. En de zelfstandige ondernemer. Want dat is het belangrijkste. Die zal Nederland uit de crisis moeten halen. De echte ondernemers... Kijk, ik zei altijd zo, je hebt drie, vier soorten ondernemers. Iedereen noemt zich langzaam ondernemer. Maar ik heb heel groot verschillen. Je hebt zzp'ers, die noemen zich ook al ondernemer. Nou, ik vind dat gewoon een werknemer, een uh, standaard werknemer. Niks verkeerds mee, want dan kunnen ondernemers worden. Dan heb je de echte ondernemer, dat is de belangrijkste. Maar die groeit, die schept werkgelegenheid. En veronderstel dat elke zzp'er morgen één man in dienst nam dan moesten we morgen 800.000 mensen in dienst hebben. En die echte ondernemers sketwerkgelegenheid. werkgelegenheid. Die hebben ook nog een oppasondernemer, heel belangrijk. Iemand die op de tent past. Continuïteit is ook belangrijk. Helemaal niks verkeerds mee. Ik vind wel, als hij groeit, dan is hij bij mij weer een echte ondernemer. Dus als je van 10 mensen 20 maakt, dan zeg ik, dan ben je weer een echte ondernemer. Nou, en die derde ondernemer noemen we dan de overnameondernemer. Ja, die gaat alleen maar voor macht en geld. En dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Die kopen werkgelegenheid, die scheppen geen werkgelegenheid. En daarom vind ik de echte ondernemer creativiteit, doorzettingsvermogen... en die moeten ruimte hebben, dat die weer kunnen ondernemen met plezier. En daar bekeert enorm van aan. De banken hebben er een beetje een puinhoop van gemaakt. Maar ik hoop dat daar wat aan gebeurt, en daar ben ik van overtuigd... dat echte ondernemers Nederland weer uit de grond Haal. zullen te halen. Ja. Want uh, Henny van der Mos is een echte ondernemer, moet ik dat zo zien? Ja, ik kan ook wel zeggen dat ik echt ondernemer ben. Ja, nieuwe dingen, werkgelegenheden dat is belangrijk. Ik ben trots op dat ik tot toe nog geen mensen hoef te ontslaan. Dat hoop ik ook niet, maar ik ben wel heel bang. Ik heb nu meer dan duizend mensen in dienst. Maar er staan bedrijven heel zwaar onder druk bij mij. En ik wil geen mensen ontslaan. Ja, het wordt zo slecht. En daar zal de overheid wat aan moeten doen. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar nog eerst even die 16 miljard bezuinigingen en hervormingen die, die nu voorliggen. Uh, ik heb net even met u de, de hoofdpunten doorgenomen, zoals die nu in het nieuws komen. Ja. Wat, wat valt u het meeste op? Uh, ja, het is, het is een beetje geven en nemen van iedereen. Die pakt wat en die neemt wat. Ik vind het belangrijk, euh, nou, het onderwijs krijgt weer 700 euh, miljoen. Dan zeg ik, man, maak technische scholen. We krijgen straks zo'n gebrek aan vakmensen. Mensen met handjes. Want de handjes maken de waarde. Praters maken toevoerde waarde. He, zoals wij hier zitten. Maar te veel praters maken een brukatie. En ik vind dat er handjes veel meer waardering moeten hebben... Dan moeten we technische scholen komen. Ja, En u zegt, als ik dan lees dat er 700 miljoen naar het onderwijs gaat... Ja. volgens sommige oppositiepartijen nog te weinig, hè? we hoorden D66 vandaag daarover... dan zegt u, van dan zou ik een deel van dat geld inzetten voor technische scholen. Echt technische, technische school, scholen, handjes. Dan kun, je, dan kun je altijd nog praten van. Iemand die technisch vak een paar jaar doet, kan altijd doorleren. Helemaal geen probleem. Maar eerst met die handjes, dat is ja. zo belangrijk. U bent zelf ook begonnen op de LTS, ik toch? Ik ook, maar ik zie veel ondernemers, echte ondernemers... die zijn ook met handjes begonnen. Als je naar een graziehouder vraagt, hoe is je vader begonnen? Of hoe ben jij begonnen? dan is vaak in een schuurtje met handjes. En die hebben een onderneming opgebouwd. Zo worden de meeste ondernemers geboren. En waarom is dat zo belangrijk dan? Dat u zelf zeg maar, ook eerst met die handjes hebt ja, ge dan gewerkt? Ja, dan heb je ook verstand ervan. hè? Er gevoel bij. Dat is zo belangrijk. Ja, want u zit ook een beetje met die handen heen en weer te schudden. Ja, maar, ja nou, ik, ik, ik ben er zo gebeten op. Ik bedoel, dat vind ik zo belangrijk. Ja. We krijgen zo'n gebrek aan handjes. Als ik zie, ik heb een staalconstructiebedrijf... dat ik steeds lassers oh. altijd uit het buitenland moet halen. Ja, ik bedoel, en zo, die, die 200.000 of 300.000 polen die hier werken... dat zijn echt geen praters, hoor. Dat zijn allemaal mensen die met de handen werken. Dat zijn vakmensen. vakmensen. En die moeten we weer hebben. Ja. We die Polen, Ik gun ze alles. Die verdienen hier geld en brengt geld naar Polen toe. En dan zijn we kwijt hier. Dat blijft hier niet. We, moeten hier, we verdienen het hier... En dat moet hier ook blijven. het met de pensioen. pensioengelden ook, dat vind ik ook. We hebben 800 miljard pensioengeld. Alles is belegd in het buitenland. En wij betalen ervoor hier. Als er dus wat geld van het pensioengeld hier in Nederland bleef. En we konden hiermee werken. Dat er weer hypotheek en dat de banken weer... moest je kijken wat we in het liggen hebben. Want de bouw is de spul van onze economie. Ja, want er komt zelfs een, een minister die daar helemaal speciaal op gaat zitten. Ja, op die, hoor, op op die, die woningmarkt. Echte, dat moet, ja. Dat is heel belangrijk. Ja, en je hoeft geen nieuwe woning te bouwen. Waarom moeten we al die weilanden aanpakken? We hebben 6 miljoen woningen in Nederland. Als we nou eens 1% slopen, die oude, dan kunnen we elk jaar 60.000 woningen bouwen, verbouwen en bouwen. Dan hebben we een werkgelegenheid tot hier in Gunther. Ja, wat, bedoel, vindt u, wat vindt u ervan dat ze inderdaad ook die hypotheekrenteaftrek gaan aanpakken? Ja, dat, dat was niet meer te voorkomen. Wat zegt u? Daar waren ze niet meer te voorkomen. Nee. Nee, maar, en dat maar, vind ik ook niet erg. Maar u, u bent van de VVD, maar uh, uw partijleider, <lacht> Mark Rutte... die maar heeft ja. volgens mij heel wat anders gezegd, toch? Ja, het heeft hij anders gezegd. Maar ja, maar het is geef en nemen, dus daar heeft hij wat op gegeven. Nou, dat vind ik niet erg. We hebben ook dingen genomen. Dan moet je door elkaar zien. Je, dat, dat is het leven. We moeten het met elkaar doen, samen. Ja, hebben ze eigenlijk op een hele zakelijke manier... dit kabinet Kijk. gesmeed, vindt u? Ja. Ik vind ook, dat hetzelfde met ondernemerschap. Ik, ik heb weer over die overnameondernemers... die alleen maar bedrijven kopen, die gaan alleen maar voor macht. En dat zie je nu. In Nederland hebben we al die beursgenoteerde bedrijven... die gooien 50.000 mensen op straat. TomTom, Tom, Philips. Dat zijn allemaal overnameondernemers. Beursgenoteerd, luchthandel. Ze gooien met mensen. Maar familiebedrijven zijn... ja, is onze mensen. Die hebben ons helpen opbouwen. En, en dat vind ik heel belangrijk. Laten we nog heel even één dingetje eruit pakken, wat vandaag ook naar buiten kwam. Dat was toch ook, zeg maar, het, het ontslagrecht. Want daar is al heel veel over ja. gezegd. Dat is iets wat u ook enorm ja, steekt, Dat is het hè? allerbelangrijkste. Een sociaal ontslagrecht. Een sociaal, niet dat uh, waar iedereen aannemen en we weggooien... maar gewoon heel sociaal dat er duidelijkheid is. Een ondernemer wil duidelijkheid. Als wij zeggen, het past niet meer, of je bent overboren want ja, ik heb geen werk, dan moet je netjes afscheid kunnen nemen. En niet met kartonrechters en al die papierwinkel. Ja, want, want hoe ga, wa Waarom heeft ze er nu problemen mee, zoals het nu geregeld nou, je moet is? Zo, als je nou iemand ontslag aan zegt, dan ga je naar hem toe... en dan zeg je, ja, ik heb geen werk, dit en dat. Nou, ik moet voor jou een ontslagvergunning aanvragen. Dan is, het is heel... Uh, laten we dat even zeggen, dat is hartstikke niet mooi. Maar nu komt het? Die man gaat in de kantine zitten. Dan durf ik dan niet meer. Als hij ontslag gekregen heeft, dan gaat hij alles verzieken... Nee, dan moet je netjes met zo'n man praten. dan past het niet meer. Alsjeblieft, hier heb je wat meer. Duidelijkheid van tevoren. En niet kissenbezit met kartonrechters en advocaten. Maar die oh. zijn de lachende derde. U... Ja, de microfoon. Nee. U krijgt ruzie met de microfoon. Nou ja, nou, dat laten dat we is. even luisteren naar wat, wat uh, ik geloof Samson vandaag zei over de plannen die het uh, beoogde kabinet. Oh, heeft. dat is een stukje in de goede... Heb ik gelezen? Dat nou, laten ja. we heel even luisteren. En op de arbeidsmarkt dan verbeteren we de positie van flexwerkers. We richten het systeem van ontslag en ontslagvergoedingen... op het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe baan. En we realiseren ons dat er daarbij ook pijnlijke maatregelen genomen worden. Zoals het verkorten van de WW-duur. En we zoeken voor de uitwerking en de invulling van al deze maatregelen... nadrukkelijk de samenwerking met de sociale partners. Ja, wat vindt u ervan wat u zegt? Ja, super alleen leren. dan geen duidelijkheid. Hè? Maar ik hoop dat nu de sociale partners met de vakbonden... Ik heb een boek geschreven, daar staat een mooi ontslagformule in, Heel sociaal. Ik heb met de Partij van Arbeid erover gehad. Ik heb met Jong Agnes, John erover gehad. Met de vakbonden. Nou, iedereen kan er daarmee vinden. Maar noemt u ze in de notendop hoe u het zou zien? Duidelijkheid en dan gewoon ontslag. Als je de ontslag krijgt, dat je niet direct 75 krijgt, maar 90 procent. Want nu val je in een gat. En als je een hypotheek hebt en je wordt ontslagen. Ik bedoel, dat is heel erg. Maar dan moet je niet in één keer zeggen, 75 doe dan even 90. Dat even de kans krijgt om weer een andere baan te vinden. En dan, dan, dan, Nog zulke dingen. En, en zo ben meer de meerderheid En duidelijkheid. Ja, maar, maar, maar, als, werken, ik even, als ik u even je... mag onderbreken, want uh, wat ik begrijp nu is dat de WW gaat van 38 naar 24 maanden. Uh, Eerste jaar krijg je dan nog 70%, maar uiteindelijk val je dan terug naar 70% van je minimumloon. Ja, nou dat vind ik te hard. Ja? Ja. Ik zou de eerste jaar of de eerste half jaar 90% doen dat de klap niet zo groot is. Dat is een enorme klap. Als je een hypotheek hebt, heb je, je hele gezin erop geleverd. Maar er zijn nog dingen, denk ik, dat die nog bijgestuurd kunnen worden. Ja, het is nog Want maar het is plan, dan. Die, he? het, moet het op door de, de Kamer. Daarom, ik denk dat wat sociale moet voor iedereen, maar ook voor die werkgever. Dat wij weer ondernemen kunnen, met plezier. Dat zelfs oude werknemers aannemen. Familiebedrijven doen dat, die zijn veel socialer. Hè, als je een bank moet, die wil de mooiste mijnen op kantoor hebben zitten. En dat moet allemaal toppers wezen. Want familiebedrijven, wij zijn veel socialer. En daar moet veel meer respect voor komen, vind ik. Voor de familiebedrijven. En ja. niet voor de, die, die, die bedrijven, nou, die, die, die willen geen mensen met smetjes in dienst. Ik ben ervan overtuigd dat ondernemers, echt ondernemers, sociaal zijn... die willen met uh, smetjes in dienst. Ik ken zoveel bedrijven, die hebben allemaal mensen met smetjes in dienst. U zelf ook? Ik heb terug zelf ook. Ja, ja dat, dat, hoort, dat hoort bij de maatschappij. Maar als je bij een bank of... Uh, u kent wel al die grote bedrijven. Ja, die willen geen mensen met smetjes hebben. dienst. Hij heeft u niet zoveel mee. Neem de die gemeente. Die van, maar, maar heel even wat ze ook zeggen, behalve dan dat die WW van 38 naar 24 weken gaat. Dat je eigenlijk na een half jaar al een soort sollicitatieplicht krijgt. Of eigenlijk eerder al een sollicitatieplicht. Maar dat je na een half jaar elke baan moet accepteren die er is. Ook al is het heel wat anders dan wat je tot dusver hebt gedaan. Wat vindt u daarvan? Ja, er zal wel iets worden, want we so zitten te springen om mensen. En weer we, 300.000 Polen. En wat nou meer gebeurt hier? Ik bedoel, er is werk. Alleen, ja, we hebben daarom is dat onderwijs, vind ik. Leren, leren, leren. Ja, alleen maar met praten leren. Nee, handjes ja, maar goed, maar vind, vind, zou u dan zelf binnen uw bedrijf bijvoorbeeld een, een ex-bankier willen hebben die niet meer aan de bak komt in de bankenwereld? Ja, niet? En die dan bij u gewoon ergens in. Uh, ja, die wil ik wel helpen. Maar alleen, vaak die mensen hebben een verbeelding. Ik weet zelf ik heb zelf meegemaakt. Ja, <laughs> Ik heb zelf een keer met het banenplan bezig geweest. En toen bij de UVW. En dan stel ik tegenover zo'n bankdirecteur die 8000 verdiende. Hij zegt, ga niet van minder werk. Ik ga niet werken. Die wil ook dat salaris zien. Dat is ook een groot probleem. Ik, ik, ik, ik zoek spuiters. Nou, een spuiter kwam bij mij solliciteren. Hartstikke goede vakman. Ik denk, nou, die moet we hebben. Maar die kwam met een salaris van 4.000, bruto. Ja, dat kan niet. Maar die was te gegroeid in het oude bedrijf. Is weer verhierd gegaan. Kijk, en die zegt, ja, maar ik, ik ga niet minder werken. Nou, die problemen... Ja, dat, die moeten allemaal opgelost worden. En dan zeg ik, dan moet iets voorkomen. Dat een man zegt, nou... Ik betaal dan 3.000 of weet ik wat. En die 1.000 gaan we over de jaren verstrijken met de longsvoren. als ja, ja. komen die oude mensen niet aan het werken. Maar nee. oude mensen kunnen ook goed werken. Ja, maar goed, die bankier die, die verdiende 8.000 euro. En die woont in een heel duur huis. Ja. Dus die, die wil natuurlijk graag weer de 8.000 ja, euro verdienen. Ja, maar ja, wat moeten met al die bankdirecteuren die nu ontslagen worden? Gaan we bij de banken duizenden mensen hebben. Wie wil die mensen in dienst hebben? Sorry. Wie, wie die wil die van de die, niet? Ja, die moet een ambtenaar worden. Ik bedoel, die... die, die ja, maar waar ben je mee. Ik niet, ik moet mensen met handjes hebben die een product maken. Dit is radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. En vandaag met Henny van der Most. Hij is Overijsselse ondernemer, bekend van. Onder meer pretparken in, uh, in uh, oude fabrieken bijvoorbeeld. Speelstad Oranje is er zo één. wonderland Kalkar, dat uh, is dan even over de grens. En in Rotterdam bent u ook bezig met een uh, nieuw idee. En u bent VVD-gemeenteraadslid in Lochem. Sinds 2010, u was lijstduur, zoals dat heet. Ja. Ja, en dan zitten we opeens als ja. raadslid. Ik kom daar wonen en ze vroegen mij... Uh, he, niet, uh, kunnen we niet als lijstduur uh, op de lijst zetten? Ik zei, nou ja, onderaan. Ik zei, zet me maar onderaan. Ik denk, nou, de voor ik 20 dat wordt toch niks. Maar ja, dat had ik helemaal niet in de gaten. Als je voorkeurstem krijgt, ja, en die kreeg ik. Ja en, ja, en dan ben ik ook een man die zei, nou, dan ga ik ervoor. En ik heb er echt geen spijt van. Ik vind dat er veel meer ondernemers in de politiek moeten. Veel meer. Want ik vind dat er veel, te veel, uh, ja, hoe moet ik zeggen... Geen ondernemers erin zitten. Te veel uh, mensen die, die niet met het ondernemerschap... En waarom is het zo belangrijk, dat er juist ondernemers in de politiek zitten? Die denken heel anders. Die denken heel anders. Creatiever, anders denken, doortastender, echt. Als ik zie, ik ben in de gemeente Laren, ik ben een paar dingen bezig. Hele simpele dingen, ik wil het toch iets vertellen. Nou, ik kreeg de balansen van de gemeente nou echt waar ik heb avonden zitten bestuderen. Ik kon ze niet lezen. En ik heb geen diploma's. Dan ga je aan jezelf denken, dan denk je, ja, Morst, je durft niet, je hebt niet geleerd. Maar nu komt het. Dan ga ik mijn buurvrouw vragen die wel gestudeerd heeft. Ik zeg: Riet, ken jij, jij die balans goed lezen? Jij niet, ik snap er ook niks van. U mag best weten, ik heb al die raadslid-balans geweest, maar geen eens de balans. <laughs> en komt dat dan omdat er geen ondernemer naar kijkt? Nou, het is zo ingewikkeld gemaakt. Niet dat ze de boel belazeren, maar het is zo ingewikkeld. Nee, je moet duidelijkheid hebben. Nou. En dan begint het en dan ga ik naar het bestuur en dan zeg ik, jongen, we moeten een simpele balans maken. En nu is onze gemeente als pilotproject, maken wij een simpele balans. Nou, het kost me enorm veel tijd, want ik zit geheel met ambtenaren om de taal, hoe het gewoon simpel op papier krijgen. Het is zo ingewikkeld gemaakt. Ja. Door bureaucratie. Gewoon simpel, dat duidelijk is. Ik zeg gewoon, de afstand tussen de mensen en de politiek is veel te groot geworden. En hoe reageren die ambtenaren op u? Ja, heel af, en, en, en. Maar ik, ik, ik, ik krijg beter. Het duurt lang, maar dat is nog net weer het ondernemersrecht. Ik zet door. Ja. En zo heb ik nog een paar dingen. Ja, dan heb ik echt leuke dingen met het uh, werkatelier. Om mensen aan het werk te krijgen. Gewoon simpel. Gewoon een werkatelier. Dan kunnen ze drie dingen doen. Recreëren. Een vak leren. Of uitgezonden met behoud van uitkering. Dat ze weer in de maatschappij komen. Ja. Alleen de enige is, en daar ben ik mee aan het vechten... en dat gaat nu gebeuren met dit kabinet... ze moeten gewoon van 8 tot 5 in het wijkatelier wezen. Elke dag. En gewoon ook 25 snipperdagen of vakantiedagen hebben ze. En klaar, ze moeten aanwezig om een bepaalde tijd. Dan mogen ze drie dingen doen. Ja, en dus niet alleen maar de hele dag thuis zitten, dus nee, als ze geen baan hebben. Maar de portier, de portier die, als ze s morgens binnenkomen, dat is geen ambtenaar. Nee, dat is een wijklozer. Die is portier. Dus ik laat ze ook zelf werkzaamheden verrichten... dat die overheidskosten... Want we hebben in Lochem 355 mensen aan de zijlijn staan. Nou, dan zeg je: moeten daar 17 ambten daarop lopen? Ja, ik wil 17 ambten 17 ambtenaren op... om dat te begeleiden. Ja, ja, ja, dat gaat te ver. Dus we allemaal allemaal bezig ja, ja. om met die mensen aan het werk te krijgen. Nee, gewoon simpel. En ga met die mensen naar een ondernemer toe en laat hem zien. Want een ondernemer wil een man zien. Want iedereen past niet bij elkaar. Een sollicitatiebrief, hartstikke mooi. Echt niet, ik wil u in de ogen kijken. Dan zeg ik, dat is een leuke meid, die wil ik in dienst. Hup, en we gaan ervoor. Ja. En dan met het personeel, met elkaar, zeggen... jongen, we gaan die vrouw of man helpen om weer in de maatschappij ja, te kijken. En u zegt dus eigenlijk hoe het nu geregeld is in Nederland. Wat ik tegenkom als raad Dat is allemaal bureaucratie. Dat zou zoveel anders kunnen. Ja. U, u krijgt daar natuurlijk ook veel mee te maken. Want u bent inderdaad, behalve dat u in, in de raad zit... bent u ook ondernemer, zoals ik al ja. zei. En, en dat is ook niet altijd even handig. Wij vragen mensen altijd om een, uh, uh, uh, iets mee te nemen... wat dat werk wat zij doen symboliseert. U heeft ook wat meegenomen, nee, toch? Nee, dat heb ik helemaal niet meegenomen. Heeft heeft het niet meegenomen, wat nee, zegt nou? Nee, ik heb vergeten. Ik heb een mooie schilderij <laughs> hangen. Wat had u mee willen nemen? Een mooie schilderij heb ik hangen. Ik heb een keer door een kunstenaar heeft dat voor... nou, dat praat ik al over 30 jaar, toen ik net begon heeft hij dat geschilderd en die heeft allemaal al bedrijven die ik had geschilderd. Dan stonden met grote koeien uit de honden. En nu de bouwvergunning nog even. En nu de bouwvergunning nog even. En nu de bouwvergunning. Dus ik had alles al klaar. Omdat ik vaak met de overheid ben. ik sneller dan de overheid met bouwen. En dat. wat dan. praat ik over 25 jaar terug. Die gaf me daar. Dan moet ik altijd aan denken. Dan denk ik, man. De overheid geeft ondernemers ruimte. Er is zoveel. Ja, potentie aan ondernemerschap. Maar men wordt door de bureaucratie echt. Maar, maar, maar noemt u zelf eens een voorbeeld dan? Want, want wanneer bent u tegengewerkt nou, door de overheid? Even, nou, ik kan u vertellen, nou, overal. Ik, ik, dat is de gekste dingen. Niet... Maar noemt u er eens één een waar, waar u echt denkt van, nou, dat was zo'n bureaucratisch geval. Oh. Ik bedoel, dan, dan, daar kom ik dan op zo'n nou, schilderij. Dit zo uit. Wat ik zo in Duitsland had, ik iets. Maar dat maakt niet zin, dus hallo. Maar daar ja? wil ik een golfwaar aanleggen. Nou, dat, is, dat project heb ik al tien jaar. Nou, ja, moest, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nou, toen moest ik 11 hectare grond kopen op 3 kilometer afstand. En de heide poot, dat die vogel van mijn bos naar die heide vloog. Nou, akkoord, deal gemaakt. Nou, maar dat is heel veel trammeland, hè. bureau's, alles komt erbij kijken hoeveel vogels ze zetten. Nou, is het rond. Milieubeschermers had u mee ja. te maken. Ja. Maar dan vliegt die vogel niet over. Nou, nu heeft de gemeente... Allemaal stukken grond bij boeren gehuurd. Hebben ze tegen geboord dat hij volgende nu stap voor stap naar die nou stukken dingen. Ja, je maakt de gekste dingen mee. Ik kan je verhalen vertellen, boeken. Ja, maar dan kan ik me voorstellen. Maar aan de andere kant dacht ik wel, ja, als we het uh, meneer van der Most heel makkelijk gaan maken. Dan is heel Nederland straks nee, een pretpark. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, moet ja, ja, nee, ja, maken. Ja, nee, nee, nee, nee. Ja, nee, ja, is ja, geen ja. markt voor. Dat is geen markt voor. <Gül> nee, nee, nee, maar als er een markt voor zou zijn, dan zou u overal een ja, pretpark nee, Maar nee, je nee, nee, pakken, dat is de economie. Ja, maar goed. Kijk, als er geen mensen zijn die nog eens even nadenken... over die lieve vogeltjes. Want ja, die vogeltjes denken wel, ik bedoel... maar dit is gewoon bureaucratisch. Echt, wat maakt een vogeltje nou uit? Als je nou op een kolfbaantje daar zit... of je zit erna, het allemaal bos daar. Nee, en, en, en ik kan nu dingen vertellen... Wat ik allemaal meer gemaakt heb, dat nee, is... Nee, maar begrijpt u een beetje mijn opmerking? Ik bedoel, er is ja, bureaucratie begrijp, veiligheid en er zijn, is een er zijn een hoop regels. Maar dat ja. is natuurlijk ook niet allemaal voor niks, meneer Van der Mos. Ik bedoel, we, we moeten toch ook nee, maar wel een beetje een paar regels helemaal, hebben in dit land. Nee, ben ik met u eens. Moeten regels zijn, maar het is helemaal doorgeslagen. Echt, is doorgeslagen. Ja. Als ik zie, en ik heb met Rotterdam een super uh, deal gemaakt. Ook voor Rotterdam. Voor je He, nieuwe project. Voor je nieuw project. Want ik heb gewoon gezegd: nou, met elkaar een bedrag afgesproken. Zo'n bedrag krijg je gemeente en maak die bestemming klaar. Ik ben er 100% van overtuigd. Als ik het doe, zelf doe, moet. dat het tien keer zo duur is. Want dan zeggen ze: ja, dat bureau mee eens en Dat bureau mee eens krijgen. Maar nu moet de gemeente dat bureau betalen. Nu gaan ze heel anders denken. Maar dat klinkt ook een beetje alsof meneer Van der Mos zegt: hier heb je een uh, x bedrag. Een uh, uh, uh, soort corrupte toestand, nee, of is niet? Nee, niet corrupt. Kan best zijn dat de gemeente geld aan verdient. Ja, ja ja nou, Ik Gaan zeg het natuurlijk de gemeente... niet voor niets, hè, want we hebben de nee, afgelopen nee, nee, nee, weken ja, veel gezien. Daarom nou, daarom de open balans. Wees maar open met je balans, wat ik u net vertelde. Simpele balans, waar iedereen kan leren. De bevolking, dat elk mens kan zeggen... Hey, zo ziet de gemeente eruit. Dan kun je precies representatiekosten moet in die balans staan. Wat geeft de gemeente uit aan representatiekosten? kunt u nergens vinden. Nergens in de balans die ik... Nou, dan zeg ik, zet dat erin. Zet dit erin, zet dat erin. Nou, noem maar op, heel simpel. Ja, dat ze u nog nooit hebben benaderd voor een ministerschap. Nee, meer, daar ben ik niet geschikt voor. Nee, nee, ik praat met niet alle, dan? nee, ik praat met alle partijen. Ik praat met GroenLinks, ik praat met de SP. Je moet met iedereen praten. Als ik morgen echte VVD'er was, ja, dan. Uh, maar als je, als ik... dan mag ik niks meer anders zeggen. En ik nee. kom gewoon voor. Ik vind de zelfstandig ondernemer en de werkende man en vrouw. vind ik altijd het, het, het allerbelangrijkste. Ja, maar u zegt, als ik morgen een echte VVD'er was. wat bent u nu dan? U bent toch raadslid voor de VVD? Ja, of? maar ik ben wel raadslid. Maar ik ben ook lid van het CDA. Hoor. Ik bedoel, maar. ja... <laughs> Weet u dat nou? Ja, en weten ze dat daar? Ja, dat in de, weten in de, ze. Dus ja. u, bent, u bent lid van het CDA, ja. maar u bent raadslid voor de VVD? Ja. Dat is toch een raar verhaal? Nee, natuurlijk niet. <laughs> en eigenlijk ja. is die politiek natuurlijk helemaal niks voor u, of wel? Nou, nee, ik ga me nee, om landsbelang. Ik ga me om landsbelang. Ik zeg toch, elke partij heeft goede dingen. SP heeft ook hele goede dingen. GroenLinks heeft goede dingen. PVV, elke partij heeft goede dingen. 100 procent. Ja, maar Als maar, al die maar goede goed, dingen, betekent dat dan elkaar? dat Henny van der Most... misschien bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen voor de SP uh, opkomt? Of? Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat doe ik niet. Nee, Ik ben wel liberaal. Gewoon, iedereen met elkaar moet het goed hebben. Ja, nou ja, goed. Er is vanaf... Bij echt ondernemers is geld ook vaak een middel. Bij ja, ja. mij is geld echt geen doel. Ik ben het nodig om te ondernemen, want anders kan ik beter stoppen. Ik bedoel, ik ga nu in Rotterdam een enorme uitdaging aan. Ik bedoel, dat, is, dat is echt knokker om zo'n foutenverbrander helemaal om te bouwen. En als je ziet wat er overheen mee komt. Ja, ik heb gelukkig ervaring ermee. Maar ja, dat, dat doe ik niet voor het goud hoor. Nee, nou ja, goed. U wilt toch ook verdienen? Als ja, u een echt echte ondernemer ja, nee, bent. Nee, ik vind het mooi dat, straks, dat, straks, dat straks een werkgelegenheid, dat er honderd mensen werken met plezier, dat vind ik tien keer belangrijk. En continuïteit. Ik vind continuïteit belangrijk. Ja, en dat hebben we ook nodig nu in Nederland, hè? Om de dat hebben we nodig. De slot ja, te... en ondernemers, dat we weer mensen in dienst nemen en, en vakmensen. Maar dat zijn technische scholen. En denkt u dat het gaat lukken met dit kabinet om maar even terug te komen op uh, waar we begonnen? Gaat, gaat dit kabinet ja, uh, ons land uit de crisis redden? Nou, dan moeten ze nog wat doen. Dan moeten ze nog echt iets, iets voor die ondernemers doen. En als ze dat doen, dan ben ik van overtuigd dat we er met elkaar... dat ondernemen plezier Wij willen plezierend ondernemen met dat is een uitdaging. Wat ik in Rotterdam doe, en wat heel veel ondernemers doen... die beginnen nergens aan, dat doen ze om plezier. Ja, nou, en, en, en vertelt er in ieder geval met passie over, kan ik uh, niet anders zeggen. Nou ja, dat is, hoort <laughs> bij het ondernemerschap. Goed. Mag ik u danken voor uw komst? Niks te danken. Henny van der Mos was dat, Overijsselse ondernemer. Bekend van pretparken en van wat niet meer zijn. En natuurlijk niet te vergeten van de politiek. Dit was uh, Twee Dingen voor vandaag. Ga naar onze website voor meer informatie, 2-dingen.nl. En uh, kunt u de uitzending ook terugluisteren. Of reageer wat u vond van dit programma. Zo dadelijk op deze zender. Radio 1, BNN Today met Willemijn Veenhoven. Ik vond het leuk. Ja, nee ook. <laughs> bij deze mijn reactie. Dankjewel. Zo meteen in onze uitzending hebben wij het over het programma ProDeo. Nieuwe programma van Martijn Krabé. Met onder andere Jan Hein Kuipers, topadvocaat. Wat doet hij in zo'n programma? Heeft hij dat nodig? Dat ga ik zo meteen aan hem vragen. En onze nieuwe politiek watcher, namelijk Boris van der Ham. Die is hier en die laat zijn licht schijnen over het regeerakkoord.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 Het is maandag 29 oktober, 2 over half negen. Goedenavond. Een nieuw regeerakkoord en een nieuwe politiek watcher voor BNN Today. Na negen is Boris van der Ham hier om zijn licht te laten schijnen... over het regeerakkoord tussen VVD en PvdA. En zometeen ook nog nieuws over de Facebookmoord. Vandaag werd die zaak weer behandeld in de rechtbank. Hier naast mij, ik zei het net al, topadvocaat Jan-Hein Kuipers. Ook te zien op de webcam, radio1.nl. Um, we gaan het zo meteen over een televisieprogramma hebben... waar jij verschijnt. Uh, ja. Maar eerst even nog, nog belangwekkende zaken gedaan vandaag. Nou, We hebben vandaag passage afgesloten na een jaar, uh, kleine vijf jaar. Dus dat is uh, een hele... Eindelijk. Uh, nogal, ja. Is hij nu helemaal afklaar over en uit een... mm, Nee, ik denk dat er sowieso een hoger beroep zal komen. Er zal ook wat de voeten in aarde hebben. Maar uh, januari, februari, begin maart. misschien is er een vonnis in de eerste aanleg. Dan gaan we ongetwijfeld daar nog veel meer van horen, denk wel. ik zo. Ja. Maar zometeen eerst jouw programma, maar eerst natuurlijk Luc. Ja, today stop ik zo meteen na 9 uur. Ja, wat een dag. He. Heerlijke nieuwsdag waarin we napraten over Feyenoord Ajax. En we wachten op de Okaan Sandy. En natuurlijk ontzettend veel politiek. We schuiven de rekening door naar de volgende generaties. En we willen werken tussen 2012 en 2017. Uh, ik was daar even het fragmentje aan het zoeken, maar volgens mij is dit een beetje misgenee. Nou ja, Doe toch niet toe. Na 9 uur de quote op de juiste volgorde. Vond je het juist wel handig. Ja, nou? wat wel handig. Ja? Lekker kort. Yes. Ja, je hoort hem al. Jack van Gelder voor de sport, goedenavond. Ja, ik zat altijd met bewondering te kijken naar de knopjes, maar <laughs> uh, nou goed. Uh, ja, de sport, uh, wielrennen, uh, dus doping zou je yeah. bijna zeggen. Steven de Jong heeft namelijk toegegeven meerdere malen in zijn carrière EPO te hebben gebruikt. En door die bekentenis heeft Team Sky, waar de Jong de afgelopen drie jaar ploegleider was, hem onmiddellijk ontslagen. Het dopinggebruik van de Jong gebeurde volgens de voormalig wielrenner zelf in de periode van 98 tot 2000. En in die jaren koerste hij voor de Nederlandse TVM-ploeg. Een verklaring laat hij weten dat er makkelijk aan Epo was te komen... en dat hij wist dat het niet op te sporen was. De jong zegt zelf ook dat hij alleen handelde... en dat niemand hem er ooit toe heeft aangezet... Team Sky heeft onlangs nieuwe regels opgesteld. Elke medewerker is verplicht een verklaring te ondertekenen... waarin staat dat hij nooit doping heeft gebruikt. Volgens de jongen is het een goed moment om zijn mond open te doen over zijn verleden. Na Sean Yates en Bjelbe Julik is de jong de derde ploegleider... die in korte tijd vertrekt bij Team Sky. En weer die ploeg is ook de Nederlandse servers knave in dienst. En dan, ja, natuurlijk vandaag het kabinet Rutte 2... of moeten we zeggen Rutte Ascher, ik ben er nog niet helemaal uit... steunt niet langer de poging om in 2028 ja. de Olympische Spelen naar Nederland te halen. In het regeerakkoord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 Een uitgebreidere reactie uiteraard op de sport in het regeerakkoord... zo meteen langs de lijn. En dan nog even voetbal. Ja, he, he, he, eindelijk voetbal. <lacht> Robin van Persie is de enige <lacht> Nederlandse voetballer... die dit jaar kans maakt op de gouden bal voor de beste voetballer van de wereld. Van Persie is één van de 23 genomineerde spelers voor de prijs. En hij kan uiteraard zitten kijken naar wie hem nou uiteindelijk krijgt. Is dat Cristiano Ronaldo of Lionel Messi? Wie gaat hem binnen? Messi. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, maar toch, Jan en de verrassing zit in een klein hoekje. Ja. Oh, weet jij meer? Nee. Oh, oh. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Overigens hebben wij het straks, het is maandag, dus Erwin Wennemars hier. en Dan praten we ook over um, de uitspraken over de Olympische Spelen. Want hij zit in dat comité ter aanbeveling. Ja, goed. Vraag me even over de penalty die Peck had moeten krijgen. Ja, Voor nee, die ik kijk. begin er nou niet over. Gek. Ja, Godverdomme, check. Ja, had jij dat uh, willen nee, vragen? Nee, maar dat, dan zit hij hier weer te huilen zo meteen. We doen een troosje, toch? <laughs> ja. <laughs> Dankjewel, Jack. Ja, graag gedaan hoor. Zo meteen Jan Kuipers dus over het programma waarin die pro advocaat ja, ik wou zeggen, speelt. Oh, Heeft het yeah. gewoon. bad. It gets better. Radio 1. BNN Today. Het bizarre verhaal van een uit de hand gelopen tienerruzie... die begon op Facebook. Je zal het ongetwijfeld gehoord hebben, de Facebookmoord. Daarbij werd de 15-jarige Wincy vermoord door Genua van 14. En hij zou dat weer hebben gedaan in opdracht van hartsvriendin Polly... en haar vriendje Wesley. Nou, Die Wesley die stond vandaag voor de rechter. Telegraafverslaggever Saskia Belleman, jij zat de hele dag in de rechtszaal. Waarvan wordt Wesley verdacht? Wesley wordt bedacht, uh, verdacht van het uh, medeplegen van uitlokken tot moord. En dat zou hij dan samen met, uh, met Polly hebben gedaan. Die twee hebben die 14-jarige vriendinnetje overgehaald om, uh, om Polly te vermoorden. Ja. En uh, dat is waar deze twee van werden verdacht. Ja, want nog eventjes, uh, Polly die wilde haar uh, vriendinnetje dood hebben, hè? Ja. Uh, want die had allemaal lelijke dingen over haar gezegd. Nou uiteindelijk... oh ja, dat wordt beweerd, hè? Dat, dat wordt, wordt beweerd. Wat er dat eigenlijk is gebeurd, weten we niet eens. Nee, maar dat beweert zij in ieder geval. En zij heeft haar vriendje Wesley uh, daartoe aangezet van... jij moet iemand zoeken om hem om te leggen. Ja. Uh, zo is het gegaan. Um, wat heeft hij gezegd, Wesley? Wat hij eigenlijk heeft gezegd is uh, dat hij niet anders kon... en dat het eigenlijk allemaal Polly's schuld was. Uh, hij zegt dat hij vroeger zo vreselijk verliefd was op Polly... dat hij geen nee kon zeggen. Hij zei, als ze me had gevraagd om van de flat te springen... dan had ik het ook gedaan. Uh, en ja, hij zegt, ze, ze, was, ze, was, ze was agressief, ze, ze blootde veel, ze dronk veel, ze maakte ruzie met iedereen. En dan moest ik het weer goedmaken. En ja, hij zegt, ik was zo vreselijk verliefd op haar destijds, uh, dat ik dat ook iedere keer deed. En dat ik ook geen nee kon zeggen, want dan bedreigde ze, of dan dreigde ze te plegen. Of ze dreigde de verkering uit te maken. Hij vertelde dat ze een keer twintig uh, afslankpillen had uh, geslikt toen uh, hij iets niet wilde doen wat zij van hem wilde. Uh, dat ze een keer met, met schermesjes heeft lopen zwaaien... en dat hij zich zelfs een nacht gedwongen voelde... om met benen aan elkaar gebonden in bed te liggen... om te voorkomen dat ze, dat ze haar dreigement ook ten uitvoer zou leggen. Nou ja, Het kwam er ook neer dat hij eigenlijk als een soort lappe pop in haar handen was... Ja. en alles deed uh, wat zij hem opdroeg. Dat is het beeld dat hij schetste vandaag. Ja, en het OM zegt, nou, dat geloven we niet helemaal. Nee, nee het OM zegt van nee... Er is geen sprake van dat, uh, dat hij als een weerloos werktuig gewoon deed wat Polly zei. Ze waren aan elkaar gewaagd. Hij deed zelf ook stoer. Hij liet zich voorstaan op contacten met, uh, met de Chinese maffia. Uh, en ja, hij schoof nu Polly de schuld in de schoenen van uh, dreigende sms'jes die verstuurd waren. Nee, zij die, die heeft Polly verstuurd, maar wel op mijn telefoon, eh, omdat ze zelf niet gepakt wilde worden. En ik wilde haar beschermen, dus ik vond dat goed. En ja, het kwam er een beetje op neer dat, uh, dat Polly het allemaal gedaan had. Volgens ja. hem. Vijf jaar uh, tegen hem geëist, hè? Vijf jaar in TBS. Um, ja. uh, net zoals tegen Polly afgelopen vrijdag. Ja. Ja. Um, nou was er afgelopen weekend in Nieuwzuur nog iets over bekend. Uh, er werd gesproken ja. met vrienden van, uh, van die tieners... Ja. En daar werd door een van hen gezegd dat iedereen eigenlijk in de gemeenschap ervan af wist. Is daar nog iets over gezegd vandaag? Nou, er, is eigenlijk niet zo heel veel, er zijn eigenlijk niet zo heel veel woorden meer dan vuil gemaakt. Uh, er werd op een gegeven moment wel even over gesproken. Dat kwam omdat uh, de advocaat van uh, Wesley had gevraagd om een getuige te horen en dat zou dan een van die vriendinnen zijn die in een uur is opgetreden. Maar staande de zitting vanmorgen deelde die advocaat mee dat hij daar toch van afzag. Dus kennelijk uh, heeft hij toch niet uh, gevonden dat daar hele zwaargewege dingen werden gezegd. Ja. Die in, uh, in het voordeel van Wesley zouden kunnen spreken. En verder is daar eigenlijk helemaal niet meer over gesproken. Het blijkt ook dat die hele zaak aan elkaar hangt hoor, van de, van de roddels en de hearsay voortdurend werden gereageerd op dingen die iemand anders zou hebben gezegd... of roddels die iemand anders zou hebben verspreid. Nou ja, dat hele wereldje, dat, dat hing elkaar vast van de leugens en de roddels... en de, ja, de onzinverhalen waarmee ze elkaar blijkbaar opjoegen. Ja, nou ja vandaag dus het verhaal van Wesley uh, voor de rechter. In ieder geval uh, de, het OM gelooft er niks van. Wanneer is de uitspraak? Over twee weken. En dan wordt ook gelijktijdig de uitspraak gedaan in de zaak van Polly. Omdat die zaken zo met elkaar verbonden ja. zijn... dat je die niet echt los van elkaar kunt zien. Vijf jaar en TBS dus voor ieder van hen is dus vandaag bekendgemaakt. Tenminste in ieder geval voor Wesley. Want van Polly was dat afgelopen vrijdag al bekend. Dankjewel, Saskia Belleman. Graag gedaan. Jennifer Lopez. Ja, het gaat hier heel uh, snel, Jan-Hein Kuipers. <laughs> hey, We gaan zo wat, wat is het met Jennifer Lopez? Door met Jennifer Lopez. Die treedt vanavond op oh. in de Ahoy in Rotterdam dat je dat niet wist. Naast zingen kan ze ook vooral acteren. En misschien niet altijd even goed. Uh, Zometeen hoor je van Kennen Robert Blokland... wat JLo's allerfoutste films zijn. En Check ook even onze Facebookpagina als je daar zit in hebt. facebook.com slash dan gaan we meteen door um, met Jan-Hein Kuipers. Vier topadvocaten gaan samen met Martijn Krabé strijden voor gerechtigheid. En dat ga je allemaal zien in het nieuwe RTL 4 programma ProDeo. Dan gaan ze proberen om langslepende conflicten op te lossen. In de eerste ProDeo helpt Martijn Krabé met zijn team van topadvocaten... de familie van de Rijt. Hij is gedagvaard voor 84.000 euro. Wat een man uh, iemand aan kan doen. Al acht jaar staat hun leven in het teken van rechtszaken. Jij moet hier geen cent van je pensioen meer spenderen. Lukt het de topadvocaten wel om de partijen bij elkaar te krijgen? Eén nee, van u liegt. Hoe lang moet dit nog doorgaan? Prodeo, dinsdag om half negen. Ik vind ik heel spannend. Hè? Ja, spannender dan het ook is. Nee, het is ook heel spannend. Het is ook heel spannend. Ja. Jij met een van die topadvocaten, uh, top Jan Kuipers... samen nog uh, Marielle van Essen, ja, dat mag je toch best <laughs> wel zeggen. Kees Corfinus en Oscar Hammerstein. Uh -huh. um, ik vroeg me even af hoe dat dan gaat. Martijn Cabé, het was geloof ik zijn idee. Ja, het was zijn die, idee. Die, die belt jou op en zegt: hé hey, joh, doe je mee? Um, ongeveer wel. Ja. Ik kwam er toevallig tegen bij de Albert Heijn in Amsterdam. <laughs> en toen was ik net tevoren gebeld door de redactie van Prodeo dat ze nou. van plan waren om. Uh, een programma te maken. Dan heb ik hem op straat ook nog eens aangesproken en uh, ja, het, het, is, het was een heel goed idee. Het is een soort Robin Hood idee. Hij loopt er al drie jaar mee rond voordat de opname begonnen. En uh, het is prachtig uitgewerkt, vind ik zelf. En waarom um, is dan natuurlijk meteen de vraag... het is heel mooi dat je dat doet. Moet niet trouwens Elke advocaat moet geloof ik altijd zoveel prodeo-zaken Nee, doen, nee toch? dat hoor je vaker, maar dat is niet zo. Elke advocaat zo. mag kiezen of hij wel of geen prodeo-zaken doet. Oké, okay, doe jij dat normaal ook? Ja, zeker. Normaal doe ik alleen strafzaken en ik doe ook veel prodeo-zaken... omdat ik dat nog een dimensie extra vind geven, omdat mensen die niks hebben en ook nog eens in de penarie zitten ook goed geholpen moeten kunnen worden. Ja. Maar je hoeft niet per se pro-deo-zaken aan te nemen... als je mm. dat niet wil als advocaat. Maar dan is de vraag natuurlijk hartstikke leuk dat je dat doet en heel mooi... maar mm -hmm. moet daar een camera op? Ja, dat is de, de, de, de werking van het programma. Kijk, je kunt vier goede advocaten erop zetten... en dan, dan kun je flink gas geven, zoals wij dat noemen... de boel proberen vlot te trekken... omdat die zaken vaak al langs liggen en niet verder kunnen... omdat die mensen geen geld meer hebben. Maar soms is het zo dat uh, de werking van een camera ook nog eens een extra dimensie geeft. Dus met ons vieren en dan met een camera erbij op het moment dat het nodig is, dan, uh, dan wil het nog wel eens lukken. Geef eens een voorbeeld, waar, want het is al opgenomen, of tenminste voor een groot gedeelte. Ja. Um, jij zegt het helpt dus als een camera opstaat. Uh -huh. nou, als je manier... bijvoorbeeld uh, een, een onwillige wederpartij heeft, waarvan bijvoorbeeld in een van de zaken de rechtbank al had gezegd... meneer, u staat in het ongelijk en dan toch niet tot betalen overgaat. Dan kun je druk zetten via een camera en via, ja, het klinkt zo flauw... maar dreigen met een uitzending die niet welgevallig is voor degene die niet nakomt. Maar dat was in dit geval was er iemand die stond zoveel in de schuld... Nou, er was iemand en die, uh, die moest betalen op basis van een vonnis van, uh, van een rechter. Mm -hmm. En die deed dat niet. Dus uiteindelijk, ja, ik ga niet alles zitten verklappen. Maar uiteindelijk is het zo ver gekomen. Keze heet het, dat, uh, hè? Ja, uiteindelijk is het zo ver gekomen dat de kracht van de camera uh, toch wel wat dingen heeft veroorzaakt en in beweging heeft gezet. Ja, maar ik kan me voorstellen, als ik aan jou heel veel geld verschuldigd ben, en je zet een camera op mijn neus. dan. Denk ik ook, oké, okay, ik betaal wel. Ja, maar, maar dan maar zou ik waarschijnlijk ook zeggen: ik wil niet dat je het uitzendt. Ja, maar dat soort uh, klachten hebben we redelijk weinig tot geen gehad. Dat er uh, wederpartijen waren die pertinent zeiden: we willen absoluut niet met niks met de camera te maken hebben of wat dan ook. Raar, hè? Dus, willen die uh, mensen dan toch zo graag op televisie? Ja, ik vraag me Vindt soms ook wel eens af. Maar uh, ja, we hebben weinig problemen. Ik had geen kort geding om uitzendingen te verbieden tot op heden. Dus. Uh, en afgezien daarvan, als er zo'n kort geding komt, dan nog uh, iedere partij weet dat er sprake is van een televisieprogramma, dat er met camera's wordt gewerkt of met audio uh, opname. Want van tevoren wordt ook de wederpartij, de gedaagde partij, wordt daarover ingelicht. Ja, hoor. Kijk, als je die tronie van Martijn Carbeen hier voor je ziet, weet je <laughs> al genoeg, toch? Dat, uh, <laughs> ja, alleen maar dan, dan, doe je dus de deur open, maar dan ja. als het goed is, weet je. Het ja, dan ja, niet. ja, ja. En ze dus worden ook geïnformeerd dat het voor een programma is en waarom en hoe en wat. Geef eens nog wat, wat voorbeelden. Wat voor soort zaken gaan jullie doen? Het varieert heel erg. Het varieert van uh, de heer van der Rijt. Dat is de eerste uit was net al in de leader, die uh, een marmeren vloer heeft gelegd... die uh, volgens hem goed gelegd was, maar de, degene die hem gelegd had gekregen... zegt van nee, dat ding is gebarsten. Dat kwam pas na drie jaar die klacht. Toen heeft onze cliënt gezegd van ja, luister, ik wil best kijken of het aan mij ligt. Volgens mij niet, want ik heb nog nooit een klacht gehad. Maar die man die stond niet toe dat onze cliënt uh, zou kunnen bewijzen... dat die vloer wel goed gelegd was, moest hij in de vloer. En hij kreeg dus niet de kans om hem... Tot beoordelen om te kijken of hij hem opnieuw zou moeten leggen. En dat heeft echt acht jaar geduurd. Die man heeft zijn pensioengeld moeten besteden aan advocaten. En het heeft heel zijn leven om zeep geholpen, in die zin dat hij emotioneel gezien uh, uh, elke dag mee, uh, mee opstond en mee naar bed ging, en zijn familie ook. En dat zijn uh, toch zaken waar het om een kleine ton gaat... en waar het uh, leven van iemand door een, ja, een onwillige wederpartij... eigenlijk gewoon verziekt is geweest tot nu toe. En jullie komen daar met draaiende camera's en het is opgelost? Nee, we gaan eerst uh, brieven sturen. We gaan eerst proberen de boel vlot te trekken... inmiddels uh, gewoon een normale advocatentaal. Ja. En uh, dan gaan we Martijn om horen en wederhoor vragen. En dan uh, begint het meestal wel iets te bewegen. Want Martijn die is een beetje de... de, de... de intermediair. De intermediair ja, tussen ja, de partij. Ja. De, de vraag is ook, waarom... Je hebt het niet echt nodig voor je naamsbekendheid. Waarom doe je hier mee? Nou, ik vond het echt een prachtig idee. Kijk, Normaal is het zo, prodeo-zaken en strafzaken, die doe ik ook. En uh, De dankbaarheid is vaak groot. En ik weet, in dit soort zaken zijn civiele zaken... negen van de tien of zeven van de acht. <lacht> uh, waar de dankbaarheid van mensen... wiens leven zo'n zaak helemaal heeft uh, beïnvloed... Uh, nog veel groter lijkt en voelt... Uh, dus, het is iets wat we relatief gezien redelijk makkelijk kunnen realiseren. Ja. Uh, met een heel groot gevolg voor die mensen. Je geeft mensen soms, en dat zegt ook iemand in een van de uitzendingen. Die hebben ons mijn leven teruggegeven. Nou, dat zijn prachtige mededelingen, natuurlijk. En het is mooi als je dat voor een, een miljoen publiek kunt doen. Ja, allemaal. ik weet niet hoeveel mensen er gaan kijken. Daarom zit ik hier. Er moeten zoveel <lacht> mogelijk mensen gaan kijken. Want... Miljoenen is misschien wat overdreven. Ja, even, we maar... hadden ook een no aan 3000 aanmeldingen. Hè? Dat wou ik vragen. Hoe, hoe komen die mensen bij jullie? Ja, er is destijds een oproep gedaan door RTL... dat er nieuw programma zou komen op dit vlak. En ja, in nood aan waren er 3000 aanmelders. kun je zien hoeveel mensen in, in uh, juridische nood zitten. En waar selecteer je dan op? Want het moet natuurlijk wel een beetje een leuke zaak voor de televisie zijn. ook. Ja, er zaten heel veel echtscheidingszaken tussen. Die hebben we niet gekozen, want die duren vaak te lang. En de partijen zijn vaak toch wel redelijk uh, elkaar in de haren gevlogen intussen. Dus dat kun je niet uh, in een programma vatten... Maar uh, de eerste selectie is door RTL gedaan... en dan de zaken die over zijn gebleven, die zijn bij ons terechtgekomen. Die hebben wij uh, opgepakt. Wat is het toch dat... Um, er zijn heel veel verschillende programma's over rechtspraken. De rijdende rechter, nou, mm -hmm. er staat al 100.000 jaar. Judge Judy, bekende Amerikaanse programma, mm -hmm. luister even mee. I am going to give your sister vandaag. days from today's date. She can come to the house with a moving container... and pick up her property with a police escort... Yes, ma'am. My... I will prepare the order. There's nothing left there. Well, if there's nothing left, then get Where's a small you? container. That's <laughs> a... <laughs> my order. Everything else is to Thank, <laughs> Thank you very much. You well. won't be in that house either. Die stem van haar. Uh, ja, uh, Wordt het steeds populair, de rechtspraak op tv? Ja, ik, de, de, de kijkcijfers uh, van de programma's die je zojuist noemde... die zijn op zich goed. Maar het, het is natuurlijk ook een, een signaal aan de wand. Ik bedoel, als er mensen via een televisieprogramma... moeten proberen om hun recht te krijgen... Dan zou je zeggen, dan is er iets niet goed in Nederland, toch? Ik bedoel, de bezuinigingen hebben er al toe geleid ja, dat de christenrechten omhoog gaan. Mensen gaan minder snel procederen, terwijl ze toch ja, in ieder geval de helft van de gevallen heeft gelijk. Het wordt natuurlijk ook gemaakt omdat het vaak lekkere, smeuige televisie is. En ja, niet alleen maar... maar uit goede bedoelingen. Nou, oké, okay. de, de bedoeling, de, de oorsprong van de bedoeling is heel goed. He, en uh, het is zo dat mensen denk ik ook zich heel snel kunnen identificeren met zo'n programma. En denken van ja, luister, mijn buurman heeft dat ook. Of ik zelf heb ook zoiets meegemaakt, ga ook een brief sturen. Dus het is dus heel makkelijk voor mensen om zich te herkennen in dergelijke situaties. Ondernemers, maar ook gewone burgers. Ja. Maar ja, er wordt natuurlijk veel gezegd over uh, rechtspraak op televisie. Er mm -hmm. is nu sprake van dat er live rechtszaken worden uitgezonden. Mm -hmm. en Rechters zouden meer moeten aanschuiven bij programma's. Mm -hmm. Is dit ook voor jou ook een soort van taak? Zie je het zo? Of nou, niks mee te nou, ik vind dat iedereen zijn recht moet kunnen halen. Dat is echt heel belangrijk. En of het nou via televisieprogramma's is of in een rechtszaal, of, uh, hè, dat, dat maakt niks uit. Maar feit is dat het, het recht leeft. Hè. En je ziet inderdaad ook een pilot komen. Die gaat er denk ik wel komen. Dat uh, met name in strafzaken, dus civiele zaken is niks aan om die te bekijken, dat is allemaal papier. Maar strafzaken in de rechtszaal, dat die gewoon live uitgezonden gaan ja, worden. Dus, net zoals in Amerika. Nou, het hoort echt bij de, bij de samenleving. Hè. Dus het is een, de rechtsstaat is, is een, belangrijk, een belangrijk goed. Je wordt steeds meer een ster. Ja, maar daar Jij... gaat het echt niet om. Ik, ik heb hier ook niks aan voor mijn eigen partij. Want het zijn negen, zeven van de acht zijn civiele zaken. Ik doe het echt puur... Maar het is omdat het wel gevolg ook. Vind je dat vervelend? Ja, nou, ik vervelen niet, want ik heb er geen last van. Maar ik heb er ook geen, geen voordeel bij of wat dan ook. Ik vind Straks... het echt gewoon een topidee van Martijn. Straks bij Boulevard? Nee. Nee? Nee? Nee? nee. nee. Nooit. Er zit al iemand, hè? Ja, die is ook wel eens op vakantie. Morgen te zien, elke dinsdag om half negen op RTL 4. We gaan kijken of het uh, miljoenen kijkers trekt. Okay. Dankjewel, Jan kijkers. in de studio heel hard te bedenken. Michael Sambello? Ja. Luke. Ja, ik zit even... De nummers is super bekend. Ja, ja, ja. Maniac. Ik, Michael Sambello, je hebt gelijk. Ja, meisje. is het ook niet, hè? Dat hij zou heten. <laughs> nou, nee, ik dacht dat het van, uh, van iets als Duran Duran-achtige band was of zo. En nee, Herman ook niet, volgens nee, mij. Nee, ik heb geen idee. Nee, nee maar het nee. is dus Michael Sambello nou, natuurlijk. Nou, wat verdorieën, jongen, dat dacht ik al. Jennifer Lopez, dat is een, ook een dame die zingt. Die staat vanavond op te treden in een hooi. Ze heeft allemaal leuke liedjes uit de 90's die ze ongetwijfeld gaat zingen... Maar ze staat niet alleen maar bekend om haar zangkunsten, ze kan ook acteren. Tenminste, dat denkt ze zelf. Nou, wij vroeger filmkenner Robert Blokland om haar acteerprestaties met je door te nemen. Ja, Jennifer Lopez is, is geen actrice die de boeken in zal gaan als, als een, een groot talent in dat opzicht. Ze heeft uitstraling en ze heeft een uh, flinke achterban, vooral onder de Latino bevolking in Amerika. En die gaan uh, gepassioneerd naar al haar films toe. Maar de meeste van haar titels uh, ja, worden door de critici toch redelijk afgefikt... en uh, zullen in de vergetelheid raken, naarmate ze ouder wordt. Een van haar absolute dieppunten is uh, Geely. Dat was een film die ze samen met Ben Affleck gemaakt heeft, toen ze nog wat hadden. I thought you wanted to be my bitch. <laughs> This is so fucked up. by the rocks that I got. Uh, Zij speelt in een lesbische diveggen die wordt bekeerd door een hele stoere matcherman, gespeeld door Ben Affleck. Uh, en behalve vanwege het ridicule verhaal viel iedereen ook over het totale gebrek aan chemie van die twee, die dus in het echt wel geliefde waren. Een ander dieptepunt in haar carrière is Monster in a Roll. Hey, hey, hey, hey, hey. En uh, die film bewijst dat J.Lo niet alleen zichzelf uh, uh, weinig dienst bewijst met het maken van films, maar ook haar medespelers. Uh, Jane Fonda, toch, toch een groot talent en een, een icoon uit het jaar 60 en 70, maakte voor het eerst 16 jaar weer een film. Uh, Zij speelt een schoonmoeder die het aan het stok krijgt met haar toekomstige schoondochter, uh, speelde J.Lo. You did not just poke me. Don't you touch me, you too bad tramp. Oh, oh my god. Oh joh, I'm so sorry, I didn't make... ja, En die twee belanden in een bitchfight. En het is eigenlijk een klink van flauwe, kluchtige en platte grappen... die eerder bij John Landing thuis zouden horen dan op het wit doek. En die film is ook genadeloos geflopt en door iedereen afgefikt. Let's get down! Een, een, nou ja, een andere film uh, die we eigenlijk best kunnen vergeten van J.Lo is uh, Made in Manhattan. Uh, weer een romantische komedie. Toch een jonger wat ze niet echt beheerst, maar waar ze er wel veel van gemaakt heeft. Ik heb niets te this aan dit ding! That's not je you got. Uh, is you know. you it? Uh -huh. your manager. Your first order of business is to get us big fat rent. Het is een uh, dienstmeid in een chic hotel die uh, verliefd wordt op een uh, rijk prins uh, op een wit paard zit dat het in het hotel verkeert dat was een zakenman. Maar het overtuigt voor geen meter. veel te net haar, veel net de kleren en ze, ze kan ook niet uitstralen dat zij een een meevoork is. Ja, dat Jennifer Lopez een uh, talent heeft, uh, daar kunnen we niet over twijfelen. Want ze heeft in elk geval succes. Maar ik geloof dat haar talent niet op het gebied van films ligt. Nou, de U-turn was toevallig best wel een goede film, hoor. Er dat is veel sterren op I&B. Dit is Radio 1.